Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is gisteravond geen nieuwe aardbeving geweest. Volgens het KNMI is er ten noorden van Ameland wel een luchttrilling waargenomen. En die trilling lijkt de oorzaak van de beving die mensen hebben gevoeld. Mogelijk is er een vliegtuig door de geluidsbarrière gevlogen. Maar Defensie zegt van niks te weten. Volgens het KNMI zou het ook een meteoriet kunnen zijn geweest. Op Facebook en Twitter verschenen uit Groningen en Friesland meldingen over de trilling... De komende dag debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning van minister Kamp... over dat besluit van hem van economische zaken. De gaswinning veroorzaakt aardbevingen in het gebied. Een juwelendief die een eigenaresse van een juwelier in Parijs een kus gaf... is via zijn DNA opgespoord. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. De vrouw werd vorig jaar april door twee gemaskerde mannen... in haar appartement overvallen en vastgebonden. Een van de dieven ging vervolgens naar de winkel... en nam contant geld en juwelen mee. De ander bleef blij, de vrouw. Voordat hij haar losmaakte, gaf hij de vrouw een kus op haar wang. En via zijn DNA werd de man opgespoord in het zuiden van Frankrijk... waar hij in de gevangenis zat voor een andere misdaad. Zijn handlanger is nog voortvluchtig. Een schilderij Compositie nummer 2 met blauw en geel van Piet Mondriaan... heeft op een veiling bij Christie's in Londen bijna 15 miljoen euro opgebracht. Het schilderij werd in 1930 door Mondriaan gemaakt. Hij verkocht het een jaar later aan een Zwitser die het nu heeft laten veilen. De Zwitserse privécollectie met werken van impressionisten en moderne kunstenaars... bracht in totaal ruim 183 miljoen euro op. Dan het weer. Het raakt geleidelijk bewolkt. In de ochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Smiddags is het een tijd lang droog, maar in de avond volgt opnieuw regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom terug. Ja, hallo. We zitten ergens tussen 4 en 5 februari en zijn nog steeds wakker. En we vinden het erg leuk dat u dat ook nog bent. Of u nu aan het werk bent of gewoon niet kunt slapen. We houden u nog een uur lang gezelschap in deze nacht. Zometeen praten we over mummies in Drenthe en in Winterswijk. Maar we beginnen met een jeugdbende in Crime City... Culemborg. Ja, want al jaren wordt die Gelderse plaats Culemborg geteisterd door een jeugdbende van 50 jongeren ongeveer. Het epicentrum van de diefstal, vernieling en criminaliteit, dat is de wijk Terwijde. Ja, vandaag stonden zes kopstukken van de criminele organisatie voor het gerecht. Marel van Steenbergen van Omroep Gelderland was erbij. Goedenacht. Goedenacht. Ja, bij een jeugdbende denk ik vooral Amsterdam, Rotterdam, grote steden, denk ik niet gelijk aan Culemborg. Nou ja, ook daar hebben ze last van jeugdbendes. En uh, vergeet ook uh, ongeveer in dezelfde regio's als Bommel niet. Dus ook in het rivierengebied zijn ze wel verhoogd van de problemat problematiek die een jeugdbende kan uh, veroorzaken. En deze jeugdbende in Kunemborg, die, uh, ja, die heeft toch jarenlang hun gang kunnen gaan. Uh, bestond ongeveer uit zo'n 50 jongeren, en bijna allemaal wel echt uit de wijk uh, ter Weide. En uh, toen ze de misdrijven pleegden, ja, waren ook niet altijd oud. Ze waren zo tussen de 16 en 20 jaar. Ja, maar hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen dat het echt 50 jongeren zijn... en dat het jarenlang heeft kunnen duren? Nou ja, goed, daar zijn natuurlijk discussies over. Uh, eerder uh, heeft uh, Henk daar van bureau Beken bij Omroep Gelderland aangegeven... dat hij vindt dat deze jeugdbende veel te lang in gang hebben kunnen gaan... Uh, dat eigenlijk begin 2000 de band al een beetje in het oog uh, kwam, maar dat het toen niet hardop ingezet is. Uh -huh. uh, maar goed, vandaag hebben we ook gesproken met de burgemeester en die zegt van ja, dat kan haast niet dat ze in 2000 al uh, begonnen, want toen waren de jongste leden nog maar een jaar of drie. Uh, maar goed, daar is toch wel een beetje de discussie over inderdaad. Hoe kan een, een bende die eigenlijk uh, onze eerste berichtgeving bij Gelderland, was ook zo begin 2000, ja. hoe kan het dat het dan toch zo uit de hand loopt en dat deze jongeren die gisteren, Um, ja, voor het gerecht stonden. Ja, dat zijn geen kleine jongetjes meer die uh, belletje nellen en uh, portemonnee leggen. Dat zijn echt wel jongens die nu ja, uh, terecht staan in een uh, georganiseerde. Een zeer geraffineerde criminele organisatie. Nou, dat is nogal wat. Ja, precies. Hè? Want uh, wij konden onszelf ja. natuurlijk nog wel herinneren. dat er jaarwisselingen waren geweest. dat er uh, strijden waren. Uh, dat er uh, vechtpartijen waren tussen Marokkanen, Molukkers. Dat was het verhaal. Hè? Dat het een soort strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen uh, was. Uh, op welk moment is het voor de politie. is het voor jullie als journalisten. duidelijk geworden dat het echt georganiseerde misdaad was? Nou, het is wel van belang dat deze twee dingen eigenlijk. Grotendeels los van elkaar staan. Okay. Uh, tuurlijk zijn er inderdaad altijd spanningen geweest in de Wijk ter Weide tussen Molukkers en Marokkanen. De climax was inderdaad tijdens nieuwjaar uh, 2009. Uh, maar waar we het nu over hebben is de jeugdbende. En dat tuurlijk, hè, misschien zijn er ook al bij die rellen geweest en bij die spanningen geweest. Maar eigenlijk zijn het wel twee opzichtzame zaken. Ja, oké. Okay. We eigenlijk los moeten zien. Okay. Ja, En wanneer je dat op een gegeven moment? Als je op een gegeven moment merkt dat de criminaliteit in, uh, in een wijk als Terwijde uh, uh, ja, bijna haast explodeert. Dat het aantal inbraken bijna niet meer bij te houden is. En je ook wel merkt dat er op een gegeven moment toch wel heel veel aandacht naar die wijk gaat. En dan en los van die rennen die er geweest zijn en die spanningen die er geweest zijn. Dat ook nog heel veel loopt als het gaat over deze jeugdbende. Ja, dat heb je in de, in de rechtszaal, kun je dat, kunnen we dat nu straks uh, gaan merken. Om, om, om wat voor zaken gaat het nu echt? Wat zijn de meest in het oog springende uh, criminele activiteiten geweest? Nou ja, bij alle zes komt voor dat ze inderdaad uh, lid zijn van een... Hè, zoals de rechter dat noemt, een geraffineerde criminele organisatie. Voor de rest staan ze allemaal terecht voor tientallen geslaagde woninginbraken. En daarbij zit ook nog een hele rits aan pogingen tot inbraken. Het gaat om heling, het gaat om witwassen... Uh, ja, en dat allemaal voor jongens van... Uh, nee, de, de, de jongste was nu een jaar of 17. Ja, en uiteindelijk uh, zes jongens... Um, die vandaag hun, uh, de uitspraak hebben gehoord. Um, celstraffen tot vier jaar. Hoe uh, hoorden ze dat nieuws aan? ja, nee, eigenlijk allemaal heel rustig. Alleen de eerste in het trainingspakje... die zat er wat uh, zenuwachtig bij. Maar voor de rest kwamen ze ook allemaal vrij rustig de zaal binnen. En uh, ze gingen zitten. Ze keken de rechter nou ja, zo nu en dan eventjes aan... Uh, maar als de rechter klaar was met zijn uh, uitspraak en dus een straf neerlegde... dan veranderde dat bijna in alle gevallen wel. Eén jongen stond op en begon nog wat te schreeuwen over uh, media en zwartmakerij. Uh, er was één uh, jongen die opstond en die vond dat de pakketpolitie te dichtbij kwam. Dus het begon te vloeken, te schreeuwen en uh, die werd zelfs verbaal en fysiek ook richting de pakketpolitie. Ja, Dus elke keer als de uitspraak geweest was, ja, dan, dan sloeg de stemming bij de jongens ook wel een beetje om... En dat is niet zozeer alleen te merken in de rechtszaal. Je hoort ze op een gegeven moment, want dan worden ze afgevoerd door de pakketpolitie en dan worden ze weer teruggebracht naar het cellencomplex, wat in het geval van Arnhem onder de rechtbank zit. En uh, toen de derde jonge man daar naartoe gebracht werd, die als vrij man de zaal binnenkwam, mm -hmm. maar de rechter oordeelde dat hij direct weer vast moest zitten, dus hij werd in de zaal aangehouden. Toen hij beneden aankwam begon het gevroek en het getier en het geschreeuw en dat was tot, uh, tot in de rechtszaal te horen. Ja, is, is Culemborg nu weer veilig? Is Terwijder nu weer veilig? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want uh, we hebben het over een bende van zo'n 50 jongeren. Zes uh, daarvan hebben nu een straf uh, te horen gekregen. Uh, tuurlijk houdt de gemeente deze club in de gaten. En zal er bovenop zitten. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje... wat gebeurt er met die andere leden van die, die, die bende? Ja, wat, die wat zijn dat voor lang... jongens? Wat, wat zijn dat voor jongens? Zullen ze ook niet Culemborg een keer uitgaan? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Het is, het is wel een gemeenschap die daar al uh, woont en ook met, nou ja, in het geval van de leeftijd er ook nog veel uh, thuis zal wonen. Uh, Mij vraag is ook wel van, wat gaat er gebeuren als deze jongens weer terugkomen? Want ja, ik geloof niet dat ze heel veel achtervang hebben in andere plaatsen. En als ze gewoon nog thuis wonen, dan zullen ze toch weer terugkomen in Terwijden. En ik geloof ook niet als ik de jongens vandaag zo gezien heb en uh, dat het uh, hun ook echt ontbreekt aan welke vorm van respect dan ook. Um, dat ze er veel beter uit zullen komen als ze de straf hebben uitgegeven. En waren er ook ouders aanwezig? Zijn er signalen van ouders die misschien uh, ja, ook uh, uh, uh, zichzelf willen laten gelden? Ik heb vandaag bij de, recht, bij, de rechts, bij de uitspraak in ieder geval geen ouders gezien. Er waren wel uh, wat jongeren aanwezig. En volgens mij ook wel wat vriendinnetjes van de, van de veroordeelden, die uh, begonnen na de uitspraak ook wel direct te huilen. Maar voor de rest heb ik inderdaad geen families gezien of instanties gezien waarvan ik denk, nou die gaan inderdaad. Uh, van zich laten horen of u ervan zit er bovenop. Nee. Hm. Uh, de eerste jongens die zijn dus uh, veroordeeld. Maar uh, de zorgen zijn er nog steeds. Dankjewel dat je het ons allemaal even uitgelegd hebt. Maro Marel van Steenbergen van de Oproep Gelderland. Dankjewel. Dankjewel. Dat maakt het uh, 9 over 3. U luistert naar uh, Nog Steeds Wakker. En in dit programma kijken we terug op de dag die geweest is. U heeft waarschijnlijk ook nog geen oog uh, dicht gedaan. Laten we daarom nog één keer eens terugkijken op het nieuws ook van dinsdag 4 februari 2014. Ja, we doen het uh, iedere week, weten of vergeten. We bepalen wat we over een week, een maand, een jaar nog willen weten van uh, deze dag. En wat we eigenlijk mogen vergeten. En dat uh, doen we eigenlijk altijd met onze muzikale studiogast, want jullie zijn het toch. En uh, in dit geval jij, Gerrit van Herk. Jij doet automatisch mee aan weten of vergeten. Ja. Is de eerste vraag altijd ook, um, heb je het nieuws een beetje gevolgd? Um, klein beetje, in de auto. Ben je een nieuwsjunk? Uh, nou, tegenwoordig doe je dat wel snel. Dat je gewoon door, door de hele dat je altijd zo'n mobiele telefoon bij je hebt... waar het allemaal op te vinden is, dan ga je er toch wel vaak ja. even doorheen. Nou. Ik herken het. Ja. Uh, we gaan uh, drie um, ja, punten langs en we hebben ja. eigenlijk alleen een mening nodig. Nou ja, goed, ja. dat wijst zich vanzelf. Ja, uh, als er iets schudt in de meest noordelijkste provincie van Nederland... dan is het nieuws. Goedenavond, het late nieuws. Groningen is vanavond mogelijk opnieuw getroffen door een aardbeving. Uit de hele provincie kwamen meldingen van mensen... die zeggen dat ze de trillingen gevoeld hebben. Ja. Er was dus een aardbeving gevoeld, maar het gekke is dat bij het KNMI niets is gemeten. Toch staat Groningen op de achterste poten, want er is door RTV Noord... zelfs een sterrenkundige gebeld met de vraag of het dan een meteoriet geweest kan zijn. Zijn antwoord, nee, want dan had iemand dat wel gezien. Wat denk jij, erik? Zijn ze gek geworden? Is het een soort uh, uh, fantoom ja. geweest? Ja. Um, ja, het lijkt er wel een beetje... Ik bedoel, ja... Het is... Uh... Kijk, er zijn genoeg aardbevingen gewoon echt daar geweest. Weet je wel. En die zullen ook alweer komen. Dus ik zou zeggen van ja, als je dan. Uh, je moet dan ook niet op elk slakje zout gaan leggen, toch? En ben je, ben je begaan met de lot van de Groningers? Nou, op zich wel. Het is, uh, um, ik uh, heb er lang gewoond, mm -hmm. mijn middelbare schooltijd. Heb uh, je ja, zelf een aardbeving gevoeld? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar het schijnt steeds heftiger te worden. Hè. Dus misschien, uh... En geloof je in complottheorieën? Want het is misschien wel toevallig dat er een aardbeving gevoeld zou zijn. net voor de dag dat er in de Tweede Kamer gepraat wordt over dat steunpakket. dat die kant op gaat. Ja, ja. ja? Um, ja ik hou wel van complottheorieën. Dus denk je ah, dat dit okay, een beetje ja. er ook mee te maken heeft? Dat zo'n uh, grondbeweging dan denkt: ah, als we dit doen, dan ja. krijgen we misschien dus, extra geld. Ja, dus dat is gek gedaan. Nou, nou ik denk. Uh, ik vind het wel. Ja. Het ja, kan allemaal. Ik wil er wel voor gaan. Ja. Die complottheorie die gaan we niet vergeten. <lacht> nee, die, die vergeten we niet. Uh, Wekers kon het niet meer uh, en die is uh, opgestapt. En dus moest er een nieuwe staatssecretaris van Financiën komen. Het is meneer Wiebes geworden en uh, um, ja, hij begon vandaag aan zijn nieuwe baan. Samen met Jeroen Dijsselbloem moet hij Nederland financieel boven water houden. En dus stond het odelijke duo vandaag samen de pers te woord. Ik kan er niet zoveel over zeggen. U moet zich realiseren. Ik heb nog geen één minuut bij mijn nieuwe werkgever uh, doorgebracht. Dus het is een beetje moeilijk om allerlei oordelen te gaan hebben. Wat verwacht u dan? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, nee, dat verwacht ik. Ik verwacht dat we, dat we in goede samenwerking op zoek kunnen gaan naar wat er aan de hand is. En dat we daarna tot conclusies komen. Dus ze staan daar met z'n tweeën en ze moeten heel hard nadenken... en dan een conclusie trekken, is wat meneer Wiebes zegt. Ja. En ze hadden elkaar nog niet gesproken. Dat is dan het duo dat ons draagend moet houden in financieel moeilijke tijden. Ja. Heb jij er vertrouwen in? Um... Ja, niet echt. Maar ja, ik weet niet, ik ik, het uh, financiën, het lijkt me sowieso, uh, ik ben blij dat iemand anders het, uh, ja. het wil doen, zeg maar. Ja. Dus, uh, het is wel een degelijke man hoor, voor mij ja, is het een goede, ja, staat zich daar, is het enige wat je moet zijn volgens mij. Ja, degelijk. en als hij nou een heel, ik weet niet, het zou ook een beetje gek zijn toch, als hij een heel vlot en sprankelend verhaal <laughs> erover had gehad ofzo, ik bedoel, ja. Zou ik ook een beetje wantrouwen. We zitten ook niet met economen aan tafel. Hè. Het zijn, uh, wij twee wij, wij hebben journalistiek gestudeerd. Heb jij, ja. Wat heb jij gestudeerd? Uh, muziek. Muziek, ja. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus, dus, dus, wel zelfstand moeten me nemen. Ja. ja, dat wel. Maar ja, ik ben daar niet. Dat is niet echt. Uh, ik weet niet zo heel goed wat ik daarmee aan moet ook. En zo, toch is een dit eigenlijk kun je bij dit soort dingen ook gewoon je gut feeling. Heb je hem al gezien, of niet, Wiebes? Weet je hoe die eruit ziet? Uh, nee, nee. Oké, okay, Anne gaat nu een ja. foto opzoeken. en okay, dan Gaan ga we foto kijken? Dat is natuurlijk heel slecht op de radio, want dat, dat zien ja. mensen niet. Maar mensen hebben hem wel gezien. Uh, uh, nu, hij foto ziet, ziet eruit als Wim T. Ziet Schippers. hij eruit? Het is heel simpel. Uh, uh, jij mag zeggen, ziet oh. hij eruit als een geschikte peer? Ja of nee? Absoluut. Oké, okay, we ja. gaan het niet vergeten. Ja. Iets anders dan. Bij geer en goor is het normaal gesproken altijd lachen, gieren en brullen. <tie> Nog niet een minuut wakker. Het gezaak begint tot hier. Ben je alweer geïrriteerd? Ja. Ja, hier was hij ook geïrriteerd trouwens. Vandaag was hij ook minder vrolijk. Uh, hij is met zijn programma, Gordon dan... Geer en Goor even geen cent te makken. Namelijk niet genomineerd voor een Gouden Beeld. Een televisieprijs bij Beeld en Geluid. Uh, hij twittert... Geen Gouden Beeld nominatie voor Geer en Goor. Miljoenen kijkers, duizenden vrijwilligers rijker. Dat was dan voor het Oudere Fonds, geloof ik. Uh, wat een afgang, zegt hij. Uh, alsof dit nog niet schandalig genoeg is... hebben ze hem ook nog eens gevraagd om een award uit te reiken, terwijl hij dus niet genomineerd is. Ja, loop, dan, uh, loop je dan met een plaat voor je harsers of niet, dat vraagt Gordon zich af. Ja. Houdt dit, houd dit, dit soort nieuws je bezig? Vind je dat hij een punt heeft? Uh, dit is in het nieuws, hè? Ja. Nu.nl hoofdpagina. Ja, nee, het houdt mij echt totaal niet bezig. Nee. Keek je wel Sorry. naar Geer en Goor? Centrum. Nou, af en toe komt het, komt het gewoon voorbij als je toevallig uh, ja, ik weet niet, als je gewoon aan het sappen bent of zo, en ik vind gewoon de stukjes waarin ze gewoon niks zeggen, maar dat ze gewoon alleen maar slap liggen van het lachen. Zeg maar. dat, is, dat werkt uiteindelijk wel heel goed. Ja, ja net, je zit toch weer te lachen, hè? Ja, ik bedoel, ja. inderdaad, net ook als je het dan voorbij hoort. Ja, dat was een goed fragmentje. Er werd bijna niks gezegd. <laughs> ja, alleen nee, maar slap. Toch... Ja. ja, nee, ze, gaan, ze, zetten gewoon die, ze starten die motor en dan, uh, dan werkt het uiteindelijk toch alweer. Ja. Maar, de, maar hij moet gewoon niet zeiken, toch eigenlijk? Nee, dat vind ik ook. Nee, oké, okay, dit vergeten we dus wel. Ja. ja. Nou ja, we zijn eruit. Uh, Dank je wel, uh, Gerrit. Van dinsdag 4 februari onthouden we... Uh, een aardbeving of niet, er was in ieder geval opschudding in Groningen... Uh, dat het nogal wiebes is dat we een nieuwe staatssecretaris hebben... en we vergeten dat Geer en Goor even geen prijs gaan pakken. Uh, Gerrit is inmiddels naar zijn kruk gelopen bij ons in de studio... want hij is niet alleen gekomen om of vergeten te spelen... hij is natuurlijk vooral gekomen om prachtige muziek te maken. U hoorde het al eerder in nog steeds wakker. En als u net inschakelt, dan heeft u geluk... want uh, tot de klok van vier uur nog twee keer... Herk, want dat is de artiestennaam waarmee die eh, normaal gesproken opteet. Er moeten nog even wat dingen worden ingesteld op uh, het keyboard. Ja. Maar dat wordt uh, volgens mij snel gedaan. Visueel allemaal te volgen ja. via radio1.nl. Want er staat altijd een webcam te brommen hier... zodat u ziet dat we hier inderdaad zitten. Hartstikke live. Ik hoor iets. Ik hoor iets. Ik ga mijn mond houden. Herk. Nog maar het was hem. Prachtig, <laughs> Prachtig ja, dankjewel. Erik, ja, je zou er ook niet midden doorheen willen gaan, Anne, Ik zag je ook zitten te kijken. Nee, ja, ik durf ook niet aan te halen, want dan ben ik bang dat het er doorheen zit. Ja, dat ik, ik, moe. moest al, ik moest moest al een beetje hoesten. Oh, man. Maar ik dacht, Prachtig. dat moet ik ook niet doen. <kacht> Zometeen meer Herk live op Radio 1. Maar eerst um, Winterswijk, want mensen in Winterswijk... moeten vriendelijker met Duitsers omgaan. Dat zegt Henk-Jan Tannemaat, de leider van de part, uh, plaatselijke partij Winterswijks Belang. Winkeliers moeten volgens hem Duits praten... en de politie moet minder bekeuren op zaterdag... zodat dit Duitsers niet afschrikt. Ja, Daar is lang niet iedereen is, uh, het mee eens. En met uh, de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht... kan dit zomaar eens een heet hangijzer worden. Theo Hatjes is fractievoorzitter van de PvdA in Winterswijk. Meneer Hatjes... Uh, goedenacht. Goedemorgen. Uh, ja, dan gaan we toch goedemorgen zeggen, want uh, u spreekt zelf uh, geen woord Duits? Ik uh, spreek hervorragend Duits. Ja, oké. Okay. Ik woon op 300 meter van de Duitse grens. Uh, ik ben zeer bekend in Duitsland met Duitse luiden. Nou, dat was absoluut geen probleem, maar u vindt uh, eigenlijk niet dat uh, winkeliers bijvoorbeeld per se perfect Duits hoeven te spreken? Nou, als het gaat om die koenschaften, de klanten, de Duitse uh -huh. klanten. Dan, dan geloof ik daar niet zozeer in. Het zou mooi zijn dat uh, iedere klant wordt aangesproken in zijn taal. Maar dat maakt voor de Duitsers het bezoekje aan Nederland, aan, die, aan het buitenland. Zoals ze dat noemen, dat is Lang niet zo avontuurlijk. Ik, ik, dat gestuntel af en toe is best uh, leuk. Daar komen ze ook een beetje voor. Eh, eh, voordat we gaan eh, praten over wat meneer eh, Tannemaat precies zei... ik heb al altijd gehoord dat Nederlanders vooral naar Duitsland gaan... omdat het daar een heel stuk goedkoper is. Waarom zouden dan Duitsers naar Nederland komen... als het bij ons minder of duurder is? Ja, dat is een beetje... de, de laatste tiental jaren, zeg maar twintig jaar... was het voor Duitse mensen bijzonder interessant... om in uh, Nederland uh, zeg maar koffie, uh, rookwaar, uh, alcohol, uh, diesel uh, en benzine te kopen... Ja. Maar nu zijn de zaken eens een keer omgedraaid en nou ja nou piept heel uh, de grensstreek. En ik snap dat wel, want het zijn natuurlijk uh, voor de Nederlanders interessante tijden om naar Duitsland te gaan. Ja, uiteraard. Er zijn heel veel dingen veel goedkoper. Dat hoor je ook heel veel. We hebben ook vaak pomphouders aan de lijn. En ik moet zeggen, ik ben best wel begaan met dat soort mensen. En daarom verbaast het me ook eigenlijk dat u als fractievoorzitter van het PvdA... in notabene Winterswijk, dat niet zozeer stimuleert. Of niet zozeer onderschrijft wat de heer Tannemaat zegt. Nee, volstrekt niet. Nee, het is... Uh... Een beetje raar uh, om te zeggen van uh, iemand komt hier boodschappen doen... en omdat hij af en toe komt boodschappen doen... moeten we maar een korting geven op foutbekeren. Ik bedoel, hetzelfde als iemand te hard rijdt... en dan tegen de, de, de, de politieagent zegt... ja luister, ik ga boodschappen doen in Winterswijk. Oh, dan zegt die agent, nou dan krijg je een korting. Dat is toch een beetje raar. Nee, nou ja, dat is natuurlijk een, een lekker makertje. Uh, dat zal ongetwijfeld ook een klein beetje voor de PR-waarde zijn. Maar dat is niet het enige wat hij zegt. Hij zegt, hè, we moeten proberen om Duits te kunnen spreken. Uh, een beetje de bloemetjes buiten zetten, om het een beetje aantrekkelijk te maken. Uh, toerisme stimuleren. Het, het vriendelijk zijn tegen de Duitse klanten, dat is, dat is prima. Maar je moet tegen iedereen vriendelijk zijn. En niet specifiek voor de Duitse klanten. Dat is een beetje raar. Ja, maar. Meneer Tannemaat denkt dat, uh, dat er nog genoeg geld te verdienen is... van mensen die uit Duitsland komen... en wil dus eigenlijk het liefst uh, de rode loper uitrollen uh, voor ze... bij wijze van spreken. Zegt u, daar moeten we ons wel op focussen... want daar zit misschien wel iets in waar Winterswijk uh, nou ja, extra van kan profiteren? Nou, als meneer Tannemaat en, en u dat zelfs zou willen vaststellen... op een zaterdag op een, uh, waar een wagenmarkt is in Winterswijk... dan uh, zul je zien dat de meeste Winterswijkers tijdens die wagenmarkt... Uh, ...de warenmarkt een beetje uh, of heel vroeg uh, gaan bezoeken of heel laat. Het is hartstikke druk, dus het is een compliment aan de warenmarkt... ...en de ondernemers in Winterswijk dat het zo druk is met Duitse mensen... ...want het is niet altijd de nee. prijs. Het zijn de omstandigheden, een prachtige warenmarkt met heel veel sfeer. Het is niet Dan nodig niet dat dit gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Je kan op zaterdag in, in Winterswijk, uh, als je in het centrum bent... Uh, daar wordt inderdaad heel veel Duits gesproken, Maar je kan over de koppen lopen. Ja. Dus uh, eigenlijk is het uh, uh, stemmingmakerij. Misschien wel met uh, gemeenteraadsverkiezingen aan. Toch denkt u ook niet? Uh, nou ja, ik noem het... Uh, nou, laat ik maar eerlijk zeggen, Winterswijk is belachelijk. Winterswijk Belang maakt zichzelf belachelijk. En Winterswijk erbij. Want er is geen enkele aanleiding om, uh, om nu dit soort dingen te doen. Want het, de mensen komen uh, aan mas uh, naar Winterswijk. Op zaterdag met name. Ja, nou ja, in ieder geval hebben wij het er ook weer eens even over gehad. En uh, die warenmarkten, ik was er niet bekend mee. Uh, maar ja, misschien dat ik nu eens een keer rechtsafslaas kon weg bij de Duitse. Je, je moet het vast doen, want uh, dan komen er duizenden en duizenden Duitse uh, mensen... gewoon hier met name naar die warenmarkt... En, heel veel gaan de eerste vis eten s morgens direct al en uh, dat is kanscommodity heel gezellig. Ik bedoel maar en uh, ik spreek ook graag een woordje Duits dan heb ik dat ook weer meteen getraind. Dus ik, ik zie het best zitten. Uh, Theo had je toch wel hard voor de zaak daar in Winterswijk hoor. Dit was uh, nog een behoorlijk goed uh, toeristisch verhaal. Vond je niet al? Absoluut. Ja, ik ben overtuigd. Dank je wel voor het zetten van de wekker. Yup. Goedemorgen. Daar. Eh, Rens Gooseling, onze 18-jarige verslaggever, mensen die dit programma kennen... kennen hem ongetwijfeld inmiddels, want hij verkent de wereld... en leert iedere keer weer wat bij. Deze week wil hij volgens mij een beetje meer streetcred krijgen... een beetje stoerder worden, een beetje sterker worden misschien. Ja, want Stanley Koemans is een 18-jarig bokstalent... die eind uh, januari uh, voor Nederland naar het WK gaat. En daar traint hij hard voor eind februari. Hij traint namelijk al tien keer in de week. Onze verslaggever Rens Gooseling wist in die drukke planning... van Stanley een gaatje te vinden om te leren boksen. Ja, boksen is gewoon een hele mooie sport. Je hoeft niet per se groot of stoer te zijn. Iedereen kan het doen, kleine jongetjes, grote jongetjes. Je moet dan even het spelletje houden. Leg maar even het spelletje uit. Want is het gewoon gaan, klappen uitdelen of wat zit, wat zit erachter? Nee, het is niet uh, alleen maar klappen uitdelen, alleen maar naar voren gaan. Je hebt een hele tactiek. De een die boks meer met directe, de ander meer opstoten, de andere hoeken. Ja, en daar moet je een beetje je eigen, eigen spelletje in vinden. Wat zijn bij jou je dingen waar je in uitblinkt? Ja, natuurlijk met lange directes. Want ook als ik grote jongen ben, ja. dan kan ik ze mooi weghouden met mijn lange stoten. Nou, nou ga je maar vandaag een beetje leren boksen. Wat zijn de beginstapjes als je iemand leert boksen? Waar moet je mee beginnen? Nou, je begint bijvoorbeeld met een linker directe. Dat is gewoon een lange stoot. Daarna een rechter directe. En dan komen de hoeken. dat doe je dan stap voor stapje. Ga je steeds wat meer opbouwen. Moet ik een hele grote spierbal hebben? Nee, het is meer gewoon hoe hard je werkt. Als je echt wil, maakt het niet uit of je een sulletje bent of een groot kerel. Je kan sowieso. Als je veel traint, dan krijg je vanzelf dat gevoel van wanneer je moet slaan. Maar je ziet in het begin, iedereen slaat gaat in de lucht, niemand raakt. En daardoor moet je gewoon zoveel mogelijk trainen. Wat, Tot... wat vinden jouw ouders ervan dat je dit doet? Ja, volgens mij vinden ze het wel heel erg leuk. Ja? Want ik in korte tijd zoveel bereikt. heb, En ik heb al de steun van thuis. Want mijn moeder die heeft ook zelf eventjes gebokst. Oh, echt Even... waar? Ik kom er heel eventjes bij. U heeft zelf gebokst? Ja, ook een tijdje. Ik wil toch voelen hoe het uh, voelde, ja. Hoe moet ik het zien? Hij begon met het boksen en u dacht... Ja, en zijn broer. Hij en zijn broer die zijn samen gaan boksen. He, de kliks kozen of niet. En, en uh, ja, ik wilde het gewoon voelen. Ik wilde het meemaken. Want het lijkt zo makkelijk, maar je moet en je handen en de techniek en de tactiek alles eigenlijk toepassen. Dus ja, het was spannend. het een beetje? Ja, ze deed het heel goed. Voor een beginnende vrouw, dan uh, echt sterke vrouw. Maar hebben jullie tegen elkaar gebokst? Ja, hun hebben me geleerd. Ja, tuurlijk. Ja? Ik, ik begin niet blanco, hè? Nee. Wat dat betreft ben ik echt heel fanatiek. Dus uh, nee, ik leer een hoop van de jongens. Ik snap eigenlijk als jongen dat je het allemaal heel tof vindt en zo. Maar voor een moeder lijkt me het toch een beetje een wereldje wat misschien een beetje spannend was. Had je niet liever gehad dat hij op voetbal had gezeten? Nee, nee. Nee, Waarom niet? Want, uh, ze hebben een motocross gedaan, uh, zaten niet op de motor en hingen ze in de bomen. Dus wat dat betreft uh, zijn het wel jongens die een uitdaging nodig hebben. Dus het boksen, ja, dat past wel bij ze. En het is wel zwaar om te zien, dat wel. Wat houdt er later nog in voor letsel? Dat weet je nooit. Dus, uh, maar zolang hun het naar hun zin hebben en ze gaan ervoor, dan staan wij achter hun. 100 Ze komen er wel. Zijn er nog dingen waar ik op moet letten als, ik zo meteen, als we zometeen de eerste stapjes gaan leren? Ja, heel goed luisteren. Als je heel goed luistert en je doet precies wat ik zeg, dan kan je snel leren boksen. Alleen de echte sport, dat leer je natuurlijk niet in één lesje. Nee. Daar doe je echt uh, jaar over. Nou, je moet gewoon in de houding staan: Vertel. handen bij je hoofd. Je rechterhand tegen je kin aan. Ja. En je linkerhand 20 centimeter voor je En vanaf daar ga je een direct geven. Ja. Direct stoot is met je met voorste hand. Gewoon helemaal indraaiende in mij En die stoot je dan hierop. Ja. En rechter directe is met je andere. Nou, je begint al best goed. Dus ik wil wel eens zien hoe snel het okay. Hij ja, doet het al heel goed. Alleen je moet nog iets meer indraaien. Iets meer helemaal schoon erin. En nu dubbel. Dus ik links, haken. rechts. Ja, goed schwingen. Ja, direct zijn goed. Ja? Ja, ze zijn heel goed. Ja, ben ik, heb ik een beetje aanleg ervoor? Ja, op zich wel. Wat moet iedereen weten over het boksen? Ja, probeer het een keer uit. Ga een keer naar de club in de buurt. Doe een proefles mee en kijk of je het leuk vindt. Mijn moeder zei toevallig toen ik zei ik ga leren boksen, zei ze oh ja, wat zijn dat dan voor mensen waar je dat dan van gaat leren? Je moet niet bang zijn in zo'n zo club, je kan er gewoon naar binnen gaan en er gebeurt niks. Nee, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Iedereen kan gewoon binnenkomen. U had een verslag van Jasper Stoffelen die dus vanaf vandaag uh, kan boksen. En dan ga ik nu zeggen dat in uh, het laatste half uur van nog steeds wakker we een ijsmaker hebben die passievruchten ijs maakt, Ria Valk over een fitty over carnaval ja, in. en Drentse mummies. Drentse mummies. Drentse mummies. Ik, uh, ben ik heel blijf luisteren. Ik dat ook zit. Nu eerst het laatste nieuws uit de nacht met Vera Simond. Het nieuwsminuutje. Ja, goeienacht. De zondag overleden acteur Philip Seymour Hoffman krijgt vrijdag een begrafenis in privésfeer. New York Post schrijft dat de ceremonie zou worden gehouden in een kerk in Manhattan. Donderdagavond komen familie, vrienden en enkele collega's samen voor een herdenkingsbijeenkomst bij de begraafplaats. Uit politieonderzoek zou inmiddels zijn gebleken dat de heroïne die is gevonden in het New Yorkse appartement niet het middel fentanyl bevatte. Een zeer krachtige toevoeging. Uit bankgegevens blijkt dat Hofman de dag voor zijn dood... zes transacties van 1200 dollar heeft gedaan... in een supermarkt in de buurt van zijn woning. Eerder hadden ooggetuigen gemeld dat de acteur een groot bedrag had opgenomen... en dat aan twee man had overhandigd, in rol voor drugs. Ze worden geronseld door de Syrische rebellen of gemarteld door het regeringsleger. Kinderen, vaak vluchtelingen uit de buurlanden... zijn op grote schaal het slachtoffer van het conflict in Syrië... zo blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In de drie jaar durende strijd waren het aanvankelijk vooral de Syrische regeringstroepen... die verantwoordelijk waren voor de ernstige mishandeling van kinderen. Later maakten volgens het rapport ook gewapende oppositiepartijen zich daaraan schuldig. En Londen wacht de komende dagen een complete chaos. In de metro is dinsdagavond een 48-uur staking begonnen. De werknemers van de Underground staken uit protest tegen het plan om alle bemande kassa's te sluiten. en daarmee 750 banen te schrappen. Tientallen metrostations blijven gedurende de staking gesloten. Op de meeste lijnen is er helemaal geen verkeer. Ook de bussen in Londen rijden niet en de veerdiensten op de Theems liggen stil. Werkgever London Underground probeert wel extra bussen in te zetten... om reizigers toch op tijd op hun bestemming te krijgen. Volgens de vakbond is er juist meer personeel nodig... Om de, per om de veiligheid van de tube te kunnen waarborgen. Kwetsbare gebruikers van de metro zouden de dupe zijn... van de bezuinigingen die dus worden uitgevoerd. Als de vakbonden en de werkgever geen akkoord bereiken... komt er ook volgende week een 48-uur-staking. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Oh, het kostte geld, jongens, als je dat plat legt in Londen. Dat is echt ongelooflijk. Anne, uh, we gaan even een rondvraag doen. Even ja. met drie. Uh, geloof jij in leven naar de dood? Uh, nee. Gerrit? Uh, ja. Wel? Ja, oké. Okay. Vera? Nee. En jullie vragen natuurlijk allemaal af. Waarom vraag ik dat? Uh, de Egyptenaren vroeger, die geloofden dat wel. En Zeker. daarom hadden ze een bepaald trucje, Anne. Namelijk? Ja. Ja, nou, dan, ze lieten zichzelf, wij zeggen dan, wij doen dat na met wc-papier... maar ze lieten zichzelf dan inwikkelen, je kent het wel. En dat waren dus mummies. En nooit eerder werden er zoveel mummies voor een expositie bij elkaar gebracht. En daarmee lijkt het Drents Museum in Assen een grote publiekstrekker in huis ja, Want maar liefst 60 mummies zijn vanaf vanochtend te zien op de tentoonstelling... Mummies overleven na de dood. Vincent van Vlisteren, die is conservator van het Drents Museum. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, Was het een geslaagde eerste nacht? Nou, het was een beetje een korte nacht, wat mij betreft, ja. Maar, en in de dag bedoel ik, ik natuurlijk. Ik, het is heel laat, ik ben er echt niet bij. Uh, uh, vandaag, de eerste dag van de expositie. Nou, er zijn inderdaad uh, gelukkig al een heleboel bezoekers geweest. Uh, maar we hopen dat er nog veel meer komen. Uh, en daar kan deze uitzending natuurlijk mooi aan meehelpen. <laughs> Want wat is er te zien? 60 mummies. Ja, nou, wat wij laten zien, dat is een, uh, een nog nooit eerder vertoonde... Uh, ja, collectie van allerlei soorten mummies. En dat is juist de bedoeling... Uh, van deze tentoonstelling. Want mensen denken inderdaad... wat u net zei... altijd aan Egypte. Hè? Als je het over mummies hebt... Egypte en Egypte. Of, bedoel, dat is wat uh, de mensen allemaal... Uh, zo voor ogen staat. En dat willen we juist uh, laten zien... dat dat uh, beeld niet goed is. Er zijn overal op de wereld... Zijn mummies te vinden. En mummies... die zijn niet echt alleen... bewust gemummificeerd... maar er zijn ook heel veel... Mummies die natuurlijk gemummificeerd zijn. En dat hele spectrum, dat willen we laten zien. Ja, dat zijn die Nederlandse mummies ook. Hè? Daar heb ik ook wat over gelezen, toch? De Nederlandse mummies bestaat ook. Ja, ja, maar... wij, wij hebben zelf in onze collectie hebben wij een, uh, een aantal mummies, namelijk de veenlijken. Die zijn ja, door alle omstandigheden in het veen, zijn ze bewaard gebleven. Doordat de ja, zuurgraad van dat moerasnet goed genoeg was om uh, die huid als het ware te looien. En zo zijn de, de veenlijken bewaard gebleven. En wij zijn wereldwijd het museum met de meeste veenlijken in de collectie. En vandaar dat het voor de hand ligt dat het Drents Museum... dus ook zo'n tentoonstelling over allerlei soorten veenlijken laat zien. En andere soorten mummies. Ja, ik heb één keer eerder over de veenlijken gehoord. En dat was toch een soort horrorverhaal. Het is toch hartstikke eng eigenlijk. Die, die, die, die mensen die zomaar ineens in, in dat veen gekomen zijn... en daardoor nu nog steeds bijna intact zijn... Ah, nou, dat valt, in de praktijk valt het reuze mee. Uh, kijk, de, de, de mensen die daar gisteren bijvoorbeeld bij de tentoonstellingen rondliepen... dat waren hele doodnormale museumbezoekers. Die, uh, ja, uh, ja, wat oudere mensen uh, vaak... en die keken daar helemaal niet raar tegenaan. Die vinden het juist fascinerend. Kijk, we weten allemaal dat wij overleden. Dat wij overlijden straks als wij uh, aan het eind van ons leven zijn. Dat is de enige zekerheid die we hebben... En toch heeft het iets uh, attractiefs. Het, uh, het prikkelt mensen van, god ja, het is enerzijds eng, maar anderzijds, ik wil het toch ook wel zien. Hm. En uh, het blijkt ook dat bijvoorbeeld kinderen die reageren daar heel heel soepel op. Uh, we hebben heel vaak uh, schoolklassen met kinderen die bij ons naar de veenlijken komen kijken. En ook de kinderen die gisteren geweest zijn, en die naar die, al, al die andere uh, lijken en mummies uh, kijken, die. Uh, die gaan er heel gewoon mee om en ja. daar hebben we helemaal niet bang voor Want het zijn. het zijn wel echt lijken natuurlijk. Het, is niet zoals, uh, uh, uh, nou ja, het zijn geen poppen natuurlijk. Het is niet nagemaakt. Het is echt gewoon nee. uit de Drentse grond gekomen en ze liggen daar. Ja, maar niet uh. alleen uit de Drentse grond, nee, die uh, ook uit de, de hele wereld. Want ik uh, heb uh, uh, ook begrepen dat er een wereldprimeur is qua mummie bij u. Ja, dat klopt. We hebben ook een wereldprimeur. We hebben uh, voor het eerst überhaupt die ooit in een museum getoond wordt een Chinese Boeddha-mummie. En dat is uh, heel bijzonder, want er zijn een aantal van die Boeddha mummies die komen er nog wel voor in China en in Japan en in Vietnam. Maar die worden allemaal nu op dit moment nog uh, vereerd in een klooster. En daar komen dagelijks drommen, uh, pelgrims, die gaan er nog steeds naartoe. Dus als je zo'n Boeddha mummy in, in bruikleen vraagt als museum, nou dan kun je het antwoord van tevoren wel uh, opschrijven. Het antwoord is nee, dat krijg je nooit in bruikleen. Maar wij hebben er eentje van een een particulier die het beeld gekocht heeft mm -hmm. als zijnde een Boeddha-beeld. Dus hij wist niet uh, dat dat een, een mummie was. Hij bracht het beeld met een restaurator. er was een stukje verf af. En uh, toen de restaurator een plank aan de onderkant weghaalde, toen keek hij zo tegen uh, de onderkant van uh, een, een menselijke mummie aan. Dus, ja. zo, dat was een hele verrassing dat hij daarin zat. En nu hebben jullie ze niet alleen om te exposeren. Jullie hebben ook kunnen onderzoeken, hè, die mummies. Daar zijn ook nog wel wat bijzondere dingen uitgekomen, las ik. Ja, er zijn heel, heel bijzondere dingen uitgekomen. Uh, we weten bijvoorbeeld van een aantal uh, Hongaarse mummies. dat er, uh, in die, en, en Het maakte een onderdeel uit van een, uh, een, een hele groep van 200 uh, mummies... die gevonden zijn in een crypte onder een kerk vlakbij Budapest. Mm -hmm. dat, uh, dat er heel veel TBC voorkwam binnen die populatie. En, ja. Ja, dat heeft ook uh, directe implicaties gehad voor het medisch onderzoek. Uh, we weten nu van hoe in die tijd in een tijd dus waarin er nog geen antibiotica bestond en de DNA van de, de TBC-bacterie ook nog niet uh, uh -huh. zich daaraan konden aanpassen hoe die ziekte ver verlopen is in die tijd en dat, en dat, dat heeft, kun je nu nog zien dat kunnen we nu nog zien ja En uh -huh. dat heeft dus voor onze medische kennis heeft dat heel veel uh, uh, ja, van heel, heel, heel belang en die, die Boeddha die had kiespijn begrijp ik die Boeddha-mummie, ja, die heilige als het ware, kun je zeggen, van, die had ook behoorlijk kiespijn. Je, dat kunnen we nu aan de buitenkant niet zien, <laughs> maar als je hem in de scan gooit, we hebben dus dat Boeddha-beeld ook in een CT-scan gedaan. dan kun je heel goed zien dat hij een enorm absces aan zijn kaak heeft gehad. En en hij zou hij moet toch worden. niet aan overleden zijn, mag ik hopen? Ja, nou, hij hoeft daar niet per se aan overleden te zijn. Uh, maar uh, hij zal wel uh, behoorlijk kiespijn gehad hebben, dat kun je wel zeker zeggen. Tot 31 augustus uh, is de tentoonstelling te zien in het uh, Drents Museum. Maar je hebt je in ieder geval enthousiast gemaakt. Vincent van Vlisteren, dankjewel voor het zetten van je wekker. Ja, graag gedaan. En het uh, blijft toch intrigerend, hè, die mummies? Jazeker, maar ik, ik vond het als kind ook wel hoor, de, ja. die, die, die, die piramides en dergelijke. Ik vond het gewoon, dat zei ik net ook. Ik vond het uh, hartstikke, hartstikke eng. Maar ik, ik begrijp wel dat mensen hun lichaam... op het een van die willen conserveren voor eeuwig leven. Daarom stelde ik net ook even die vraag aan jullie allemaal. En met Herkse, zullen we er zo meteen nog wel even over hebben. En Vera Simons is ook nog steeds bij ons in de studio. Want heeft gekeken naar uh, alles wat er op radio en televisie was. En het beste, samengevat... om om tien over half vier hier te komen brengen. Ja, bij man bij het hond werd er vandaag gevraagd... naar wat Rutte duidelijk zou moeten maken in Sochi... wanneer hij Poetin spreekt. Ik vind het niet netjes als mensen zich erg... Uh, met hun homoseksualiteit uh, uh, laten zien, dus een zo, zogenaamde schrullende nichten. Maar uh, ik heb uh, meerdere homoseksuele collega's en uh, ze leiden gewoon een leven zoals iedereen. Dus waarom moeten ze gediscrimineerd worden in welke manier dan ook? Ja, ze leven gewoon een leven zoals de rest van onze beschaving dat doet. Echt waar. En vanavond was één van de leiders van Motoclub Satudara te gast... bij Eva Jinek, het programma 1 op 1. Dat programma kennende wordt het een spannend diepte-interview. Dus eigenlijk is het een gezellige groep gevoelige mannen met leren jasjes. Broederschap is voor ons een heel breed begrip. Maar wat sommige mensen niet begrijpen en wat wij voelen... dat kan ik ook niet uitdragen met woorden. Maar waar we wel met elkaar uh, overeen zijn... is dat we dingen delen die soms veel verder gaan... Dan, uh, dan je zelf zou denken. Ja, een gesprek van 20 minuten voerde ze en met haar zoele stem komt Eva Jinek met dit soort vragen. Wat mij betreft, gewoon weg. Knuffelen jullie elkaar ook? Absoluut. Um, ik wil niet brutaal zijn, maar heeft het ook niet iets kinderachtigs? Zo'n club van volwassen mannen die een beetje de hele dag in een clubhuis zitten met hun brommers spelen. Een beetje zijn. Ja. Ja, ik, ik begreep trouwens dat in dezelfde studio opsporing verzocht werd opgenomen. Of ne net daarnaast. En dat daar wat officieren rondliepen die dus een oproepen moesten doen en dergelijke. Die, die nog wel bekend waren met, uh, met uh, deze gasten. Dus dat was een beetje een, een awkward uh, ontmoeting. Ja, dus uh, die wordt backstage. sowieso al in, het, in de gaten gehouden en dan nog extra... Ja, nee, dus die liepen elkaar even gezellig tegen het lijf in de, in de televisiestudio. Het moet vast heel gezellig zijn geweest ja, ja. achter de schermen. Waar het ook gezellig was, was het natuurlijk bij Mamma en Ton. Je hoorde net al een fragmentje ervan. Maar even verderop in het programma kregen twee zang ruzie met elkaar. Twee vrouwen die hadden ja, een oneenigheid over financiële zaken. Dat klinkt niet zo rock roll, zou je denken. Toch ging het er op zijn Amsterdams hart aan toe. Hou toch je kop. Nu even stil, hoor. Boomhanger. is zo'n mogol. Nee, het is, magool, hè, het is, nee, het is, is geen mogol, het is mijn man. Ja, ja. een boomhanger, een mogol? Nee, het is geen mogol, het is mijn man. Van mij is Willem is net zo goed, jouw man, ja, en het is ook Ja, kan geen best zijn, Maar die bemoeit zijn eigenlijk. Die had die verstandig zijn dicht. Deze man bedreigt niemand nee, okay. die mogol wel. Als je nog één keer dit je stijt... op oh. Nou, maar gewoon. Ja. Vergeet je bonnen niet. Ja, heel volwassen gedrag. Wat kinderen. Ja, SWSS wilde weer wat bus voor eigen programma's creëren... door een item te maken over de nieuwe line-up van sterren springen. Niemand minder dan Marijke Helwegen... wilde wel een tipje van de sluier oplichten. Maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn? Als ik überhaupt dit ga doen... dat ik gewoon meer op een plank ga liggen... dan dat ik uh, heel hoog ga springen. Wat denk je van al die hechtingen die loslaten? Dat kan helemaal niet. Als ik meega, dan heb ik een heel mooi pakje aan... waar alle protheses voelen uitkomen. Ja, dat wordt helemaal geweldig. Lipjes lipjes zonder uit en roekoekoe en hoep in het water. Ja, ik kan niet wachten. Ik ook niet. Vorige uur hoorde u in steeds, nog steeds wakker Nederland uh, over het. We hadden een gesprek met uh, die man over het jubileum van Facebook. En hoe cool het platform wel of niet is. Gelukkig heeft SBS Hart van Nederland het advies. En waar je ook op moet letten is je privacy. Want Facebook zoekt wel heel duidelijk de grenzen op. En dat is meteen de grootste bedreiging voor het sociale platform. En dat, dat inderdaad, mensen op een gegeven moment zeggen, nou ben ik het gewoon echt zat, Ik stap nu echt over, want er zijn alternatieven. En wat die alternatieven zijn, dat moet u even navragen. Bij een hipster bij u in de buurt. Want die schijnen al lang niet meer op Facebook te zitten. Een hipster bij u in de buurt, al ja. dus SBS. ligt er ook aan waar je woont, natuurlijk, hoe makkelijk je die kan vinden. Ja. Heb ja. jij een hipster in de buurt? Nou ja, ik vind het nogal een rare, een rare term om sowieso bij dat programma te horen. Maar ik ken niet echt veel mensen die, die demonstratief Facebook deleten of nou, verwijderen. Ja, als hebben. we even op, op uiterlijk uh, mogen uh, afrekenen. Uh -huh. uh, Gerrit zit hier in de studio. Gerrit, uh, je, je hebt een baard en een, en een knotje, een staartje. Oh ja, ja, ja, en een ja. beetje wijd shirtje. Je, je zou, dat snap je zelf ook, voor hipse kunnen doorgaan als je op straat uh, loopt, denk ik. Heb je nog Facebook? Ja. En, uh, maar heb je er ooit getwijfeld om het uh, te verwijderen? Ja, ik ben... Um... Eigenlijk ik ben helemaal niet zo. Wat dat betreft pas ik helemaal niet in het profiel van een hipster. Want ik, uh, ik ben er echt helemaal niet zo actief mee. En ik heb het wel, maar heel vaak eigenlijk. Maar ben je dan ook all out ik gegaan met beetje... de informatie, met de relatiestatus en uh, foto's en uh, weet je wat? Eh. Uh, ja, ik gebruik het gewoon veel voor mijn muziek. Dus oh ja. ik, ik post nee, gewoon af en toe wat uh, uh, foto's van nou ja, dingen. Ja, vera, op het gebied van muziek ben jij ook redelijk progressief. Dus misschien dat we jou op een bepaalde manier ook een hipster zouden kunnen noemen. Maar jij bent ook nog wel vrij actief op Facebook, toch? Ik bedoel, jij hebt ook niet echt wat te verbergen Nee, precies. Gooi alles gewoon op. <tot <tot totaal niet ja, nee. Ja, <tot misschien, misschien is dit dan wel weer... Hè, dit is natuurlijk weer de tegenbeweging uh, van de hipster. Dus eigenlijk, eigenlijk wat, wat jullie met z'n tweeën doen... is eigenlijk ook op die manier wel weer zo te verklaren. En als ze bij SBS zeggen, betekent natuurlijk ook dat het over het algemeen alweer gemeengoed is. Ja, dan is het weer mainstream. Of het wel. wordt heel erg meta deze discussie. maar is. inderdaad, ik lastig vind, hip. Ik vind het wel heel lief hoe je probeert heel lief te omschrijven... dat je eigenlijk met twee hipsters in de studio zit. Nou, nou ja, <laughs> nou ja dat, is, dat, dat, dat geef je dus automatisch... Ja. het wordt hipster een negatieve connotatie. Nee, maar absoluut niet. Nee, dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Goed. Zeker niet als het gaat om Herk, nee. die nog steeds ziet. Gast, bedankt voor Vera. We gaan, even naar, we gaan even met Gerrit uh, praten. Gerrit, we hebben jou al drie keer horen zingen. We hebben het al een beetje tussendoor gehad uh, over de thema's. De eerste twee nummers, daar hoorde ik in ieder geval uh, voorbij komen... Uh, dat het zich in de nacht afspeelde bijvoorbeeld. Dat ja. vonden we leuk, want nog steeds wakker is natuurlijk een uh, ja. nachtprogramma. Ja. Uh, waarom de nacht? Um, ja, eigenlijk, die nummers kwamen van uh, nieuwe EP, EM... In de titel zit het ook al een beetje. Het is uh, uh, eigenlijk zijn het liedjes. Ik wilde weer nadat ik een aantal uh, het vorige album in ook wel heel erg had gewerkt. Vanuit dat je eigenlijk op de computer composities maakt en dat vervolgens hem in een bandsound gaat vatten, zeg maar, wilde ik weer gewoon helemaal terug naar een soort van ambacht van met gitaar op de bank en gewoon een liedje van A tot Z schrijven. En aangezien je overdag vaak heel druk bent, en. Uh, allemaal Dingen doet heb je, heb je eigenlijk pas die rust om gewoon zo'n lange spanningsboog om zo'n heel nummer van kop tot staart, met kop en de staart te maken. Heb ik gevonden, gewoon vooral in de nacht. En uh, um, ik heb daar ook gewoon heel let, gewoon direct uit mijn uh, uit die situatie de inspiratie gehaald. En uh, van gewoon het half eigenlijk, dus ja, ja, van het half van beneveld het... zijn en <laughs> uh, um, ja, en half terugdenkend aan de dag, een beetje half dromend en half re reëel en half gewoon alleen maar bezig zijn met gewoon schoonheid van woorden en gewoon ik weet niet dat is een beetje een staat van zijn die ik heel erg vind passen ja. bij de nacht en die heel erg bij het maakproces van die liedjes hoorde. en dat eigenlijk. Maar past dan jouw muziek daar ook weer heel goed bij of is het automatisch dat die muziek zo wordt omdat je in die staat verkeert? Um, nou, ik ben wel een beetje uh, ja, ik denk wel dat het er wel, dat het wel bij past. Maar ik denk ook, ik, ik hou gewoon van die staat van zijn. En, uh, uh, Ach, dan komt dat automatisch? Ja, inderdaad. En ik vind daar wel veel inspiratie. Dus ja, dus maar, een uh, beetje uh, wat skip en wat staai. Nou, maar toch, dat is waar. Maar het proces is voor jou heel belangrijk, en je ja. kunt het ook heel goed omschrijven. Veel mensen weten niet eens meer wanneer ze bijvoorbeeld een bepaald liedje hebben geschreven. Uh, terwijl voor jou ook voor de eerste plaat. Uh, hebben we net, uh, liet ik een tipje van de sluier, dat het een ja. eiland was waar je inspiratie ja. had gehaald. Maar jij hebt uh, je jeugd, ik geloof van je tweede tot je negende, op ja. Indonesië gewoond. Ja. Of in Indonesië en dan op uh, welk Paakura, eiland? Ja, nou dat ja. bedoel ik. En dat heeft jou erg geraakt. En dat, en dat is echt pure thema van je eerste plaat. Ja, klopt. En Herk ja. is de manier waarop ze jouw naam uitspreken. Ja. zeggen ze. Ark. zo ja. Ja, de G is natuurlijk een lastige klank in veel talen en, uh, nou ja, zij noemde mij dus Herrek in plaats van Gerrit. En uh, ja, vond ik ook heel vervelend, want Gerrik is uh, betekent uh, theepot in het. Uh... Indonesisch en kinderen die doen toch altijd van die ruimpjes maken van. Ja, uh, nou ja, je werd een uh, beetje zo gepest. Ja en dan vond ik dat echt heel stom want ze kunnen mijn naam niet goed uitspreken en dan gaan ze daarmee <lacht> ja. weet je dus. Nou. Ja en je spreekt het ook nog een beetje want het laatste liedje dat je gaat spelen voor ons nu dat, uh, dat is in het Indonesisch. Ja uh, ja. ja dus ik, dat, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe het klinkt als je als je dat speelt dan kunnen we misschien daarna nog even kort evalueren hoe dat. Uh, hoe, hoe heet ja, het nummer? Wat voor goed. ons te begrijpen was. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Het is dus geen eigen nummer. Het is gewoon een liedje wat ik uh, me herinnerd heb van die tijd. En wat gewoon gezongen werd tijdens het, uh, ja, eigenlijk tijdens het werken... of tijdens het uh, varen in, uh, ja, in zo'n prouw, een soort kano. En uh, ik heb het me herinnerd. En ik denk dat ik het goed herinnerd heb in de tekst... Komen we straks op, maar dat laat eigenlijk nergens op. Ik zal het eerst even <laughs> ja, spelen. Oké, okay, ga er, uh, snel naar je plek uh, om het live te spelen. Ik, ik wil hem niet maar aan te kondigen bijna. Nou ja, Wat een verhaal. Er, er is ook een grote Indonesische gemeenschap, natuurlijk in Nederland, die dit misschien gewoon één op één kunnen verstaan. Uh, uh, ook voor hun natuurlijk. Live hier bij nog steeds Wakker Herk. Heerlijk. Leuk dat ik er was. Ik heb er echt uiteindelijk geen woord, geen woord van verstaan. Dat had net zo goed de bestelling van de Indische rijstafel ja. kunnen zijn, wat mij betreft. Kom erbij zitten, Gerrit. Nu willen mensen natuurlijk weten, waar ging dit over? Wat heb ja. je gezongen? Ja, nou de. Um, Oké, okay, waar ik woonde, woonde ik aan een rivier. En die was niet zo heel ver van de zee af. Op zo'n eiland kun je je voorstellen. Het nou, is een best een groot eiland trouwens, had ik wel. Gekund. Maar. Dus die stond onder invloed van eb en vloed. En dan zingen ze Aya Nike. O. En O is gewoon O. Maar Ayenai betekent stijgend water. En daarna zingt hij, ik heb gehoord dat je met mijn nichtje wilt trouwen. Als dat zo is, dan wil ik dat je mij mijn gele sportshirt met nummer 8 teruggeeft. Oké, ja, dat is. Ja, oké. Nou ja, dat had inderdaad, was ook al moeilijk te begrijpen geweest. Als ik wel een klein woordje in de neus had had ik dit waarschijnlijk ook niet begrepen. het gaat ook niet tegen zo. Die plaat EM van jou, wanneer komt die uit? Uh, die plaat is al verkrijgbaar. Oké, okay, ja. goed zo. Ja. En waar kunnen we je. Ver ja, morgen in Middelburg, zei je? Uh, nee, morgen in Rotterdam, in Roodkapje. Ja. Oké, okay, morgen in Roodkapje. Noord, Noord is dat het kader. En dan spelen we samen met uh, broeder Dieleman en de Boy Who Spoke Cloud. Ja, oké, okay, nou hartstikke leuk. Dank voor je komst herken.nl kunnen mensen alles teruglezen en luisteren. Super tof, inderdaad. Nou, Dierik, ga je gaat praten met Ria Valk zometeen. Zeker. Dat is dan ook een overgang van dit. Goed, de hele dag belooft Radio 1 nu al het nieuws uh, van alle kanten. En wij van nog steeds wakker willen ons natuurlijk aan die belofte houden. Daarom sluiten we onze uitzending altijd af met het nieuws dat misschien niet de headlines heeft gehaald. Het nieuws uit de kantlijn van de dag. Ja, carnaval staat nu voor de deur. En hoewel iedereen dan doorgaat blij is in het zuiden van het land, is er dit jaar een heuze fitty, een ruzie. Volkszanger Nico van Wetering uit Sint-Oederode het carnavalsnummer van Ria Valk. Oma wil toyboy. In één woord, shit. Ria Valk, goeienacht. Uh, goeienacht. Ja, nou... Uh, ja, <laughs> Bent je ik kan er niks aan doen. Ik heb gewoon een nieuwe single uitgebracht. Dat hebben we begin januari gedaan. En toen, een paar dagen later, belde Omroep Brabant op... dat, uh, ja, de Twitter ontploft... en we hebben een nieuwe carnavalskraken voor 2014. Ik denk, nou, leuk. Mm -hmm. Ja, nou, dat was ja. meteen natuurlijk een, een volle hit. Maar Nico van der Wetering, best wel een instituut in het zuiden. Niet zomaar iemand die zegt... dat verwoordt nu precies wat carnaval niet is en niet moet zijn, uw liedje. Wat vindt u daarvan? Ja, dat moet jij weten. Ik ben geboren in Brabant. Ik kom uit Brabant. Ik heb acht jaar in Brabant gewoond. Als een meisje van acht ben ik dus naar Noord-Holland vertrokken. Omdat mijn vader schoenvertegenwoordiger was en een andere, hoe zeg je dat, een andere rayon kreeg. Mm -hmm, ja, maar goed. Dus... Uh, u heeft dus ook wel eens gekarnavalt, uh, neem ik aan. Is dit muziek waar je op kunt carnavallen? Of heeft u het überhaupt niet als carnavalsnummer bedoeld? Nee. Dat ik, en ik, ken die, ik heb even op de Google gekeken. Ik ken die helemaal niet. Dus nou, Dat moet hij weten. Ik bedoel, ik zit er niet mee, hoor. Ja, maar uh, wat, wat denkt u? Ik bedoel, u wordt waarschijnlijk ook gevraagd om op te komen treden tijdens, uh, tijdens carnaval. Ja, ik zit ook vol. Lekker, gezellig. Vorig jaar ook. Het maakt niet uit. Nou, maar dit is dan meer een soort ski, zegt, uh, zegt deze man. Of maakt u dat ook helemaal niks uit? Nee, het maakt mij uit dat de mensen vreselijk om lachen en plezier hebben. En iedereen vindt hem leuk. Dus uh, ja, jammer dan. Ja. Hoe oud is hij 50? Nou, dat is wel een leuke toyboy voor mij. <laughs> Zoveel scheelt het toch niet? <laughs> nou, dat zeg ik maar niet. Ik word 73 volgende week. <laughs> nou, hopelijk uh, komen er in ieder geval nog wat, uh, wat toyboys... Uh, naar een van die optredens in het zuiden. Weet u toevallig uit uw hoofd waar u allemaal staat? Ja, uh, in Brabant het meeste. En uh, ja, ook vaak allemaal on- oh, en kant uit, hoor. Ja, dat zou hij misschien bedoelen. Ja, wat is nou carnaval op Brabant? Ik bedoel, het is één hof in de massa. Ik ben 23 ook weer bij de drie uurtjes vooraf. Het heet dus in het Nederlands drie uurtjes vooraf. Daar zit ik al elk jaar in met vader Abraham en met Frans Bouwer. Dat is ook geen echt carnaval. Ja, nee, als één ding me duidelijk wordt uit dit gesprek, mevrouw Valk, is dat we carnaval vooral niet te serieus moeten nemen als het aan u ligt. Wel, nee. nee. Gewoon lol maken, lekker plezier en lekker verkleden. Leuk, toch? Ja, oké. Okay. Nou, Toyboys zijn dus nog steeds welkom bij de optredens van uh, Ria Valk. Veel succes tijdens de carnaval. Het zal druk worden. En dat op uw leeftijd. Ah, ja, nou kan mij schillen. is maar een getal, schat. Dank u wel. rusten Bloemenkweker Richard Reinhardt, die uh, in het Groningse Haar woont, ziet binnenkort, als hij uit het raam kijkt, een meters hoge muur. ProRail besloot een muur naast het spoor te bouwen wegens geluidsoverlast. Buurtbewoners zijn niet blij. Meneer Reinhardt, goedenacht. Goedenavond. Een, een muur tegen geluidsoverlast, dat klinkt toch als iets dat juist handig is? Ja, nou ja, dan rijdt net de trein langs en we horen mij eigenlijk niet, hè? <laughs> nee, nee. Dus dat is eigenlijk het hele probleem. Je hoort die treinen gewoon niet. Nou ja, je, je, je hoort ze dus wel. Maar het is niet hinderlijk. Nee. En toch wil uh, komt die muur er? ja. Nou ja, het, het probleem is, het, het, er zijn wettelijke regels voor. En dat is een beetje het probleem. Ja. maar en, en, Wat is dan het probleem van zo'n zo geluidswal? U hoort nog net wat minder. Het is waarschijnlijk een natuurlijke wal die er uh, gemaakt gaat. Worden? Nee, nee, het, het wordt een. Uh, een, een uh, betonnen uh, wand met, met houtvezel. En dat zijn dus elementen die worden, die, die worden dus geplaatst. En hij is nu, ze zijn nu er, er weer druk mee begonnen na de winter. En, het is nu bijna bij ons voor de deur en zijn dus in de herfst zijn ze gestopt en ze, gaan dus, nou, ze zijn nu eigenlijk met de grondwerkers bezig en ze gaan, er komt weer een trein aan, maar ja, die horen we dus niet. Mijn voorstel is dus ook geweest, of mijn vraag is eigenlijk geweest, waarom dat het geen glazenmuur kon worden? Omdat je dus bij, als je bij de HRL-lijn aangrijft, die in verhouding denk ik nog meer geluid maakt dan het hier is, dan zie je dus overal doorzichtige wanden. Maar dat kon hier niet. En men heeft me nooit, nooit duidelijk kunnen maken waarom dat het hier niet zou kunnen. Nee, nee. Bent u dan bijvoorbeeld ook bang dat door zo'n... want u, u vindt die muur waarschijnlijk ook lelijk, dat vinden veel mensen... dat dat de waarde van uw huis en misschien uw bedrijf daalt? Kijk, we hebben nu een vrij uitzicht over het rangeertrein. En uh, ik zie nu lampen op het rangeertrein. En er rijdt, af en toe rijdt er een keer een trein aan die aan het werk is. En straks zie ik dus eigenlijk in het donker zie ik niks meer. Nee. Dan zie ik alleen maar een, een, ja, een fabrieksmuur waar geen ramen in zitten van vijf meter hoog. Ja, en dat allemaal omdat er regeltjes zijn en daar moet aan voldaan worden. U wil het eigenlijk niet, misschien wil de gemeente nee, en de provincie niet. wij hebben daar geen eindelijk last van. Nee, nee. Uh, we weten dus als er een trein voorbij rijdt, dan moet, en we staan buiten, dan moeten we even onze mond dicht houden. En uh, die zijn in vier seconden voorbij en dan is het weer gebeurd, dan kunnen we weer hm. verder praten. Een oplossing voor eigenlijk iets dat helemaal geen probleem was. Het lijkt net Nederland in Groningen. Ja. <laughs> ja. Ik uh, wens u heel veel succes, want ik ben bang dat er niets meer aan te doen is aan die muur. Nee, nee, dat is een uh, grote race. Ja. Meneer Reinaert, dank u wel. Goedendag. Voor het beste ijs in Nederland moet je in Renen zijn. En dan heb ik het niet over natuurreis. Ijsmaker Jaap van Beem heeft de gouden ijsspatel namelijk dit jaar gewonnen voor zijn passievruchtenprijs. Jaap, goeienacht. Goeienacht. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Wat betekent deze prijs voor u? Uh, heel veel. Eh... Uh... Het is natuurlijk fantastisch om deze prijs uh, weer te winnen na volgend jaar. Mm -hmm. uh, dan hebben we het ook gewoon uh, van die ijs. Het is natuurlijk fantastisch om uh, dat voor, uh, voor de zaak uh, uh, weer te winnen. En dat, uh, om dat weer uit te dragen, zeg maar. Ja, toen ik dit uh, bericht las, toen vielen me eigenlijk twee dingen op. De eerste was, waarom doen ze zoiets in januari? <laughs> die vraag is me al vaker gesteld. <laughs> nou, wij zijn natuurlijk heel druk in, in, in de zomer en hebben daar geen tijd voor. zijn mm -hmm. alle ijsbereiders natuurlijk heel druk. Uh, nou ja, over vier weken gaan we open en dan uh, is de smaak te proeven voor iedereen natuurlijk. Vier dan, weken alweer? Maar, over vier weken gaan we alweer open, dan begint het weer. Oh, oh wacht, dit, wacht even. dit is even iets om bij stil te staan. Over vier weken, dan betekent het in theorie dat we waarschijnlijk over vier weken met een beetje geluk ook alweer op het terras kunnen zitten. Dat hopen wij wel. We hopen weer op een uh, heel mooi, we hopen op een mooi uh, voorjaar natuurlijk, en een hele mooie zomer. <laughs> uh, vier weken, jeetje. En nog iets dat me opviel, was het feit uh, dat u eigenlijk helemaal geen ijsmaker bent. U heeft iets heel anders gedaan verloren. Ja, uh, ik heb eerder op de vraag ook gezeten, ja, dat klopt. Uh, en ik ben uh, uh, door mijn vriendin en haar vader, die hebben dus een ijslomp en zodoende ben ik er eigenlijk ingegrold uh, twee jaar geleden. Maar ook nou weer in twee ik... jaar de beste ijsjes van Nederland maken. Betekent dat dat, dat die anderen er gewoon niks van kunnen? Of? Nou ja, ik, ik heb natuurlijk een hele goede leermeester. Mijn schoonvader, daar werk je samen mee. Mm -hmm. Die is het meeste ijsbereider. Mijn schoonvader heeft heel veel passie en heel veel verstand van het ijsvak. En ja, daar leer ik natuurlijk heel veel van. Een betere cursus bestaat niet om bij zo iemand mee te lopen. Hartstikke gefeliciteerd. En we moeten dus naar Rhenen, naar Jaap van Beem voor het ijs. Want het passievrucht ijs schijnt daar heerlijk te zijn. Deze zomer gaan we het proeven. Dankjewel. Dank u wel. Maakt het bijna vier uur het einde van nog steeds wakker. Zometeen in nu al wakker een primeur, want we hebben de nieuwe Weerman. Jazeker, deze man had een passie voor ijs, maar wij hebben iemand die heeft een passie voor weer. Want de nieuwe Weerman is pas... Uh, 16 jaar. Zestien jaar. Zit in 5 gymnasium. En we hadden Stijn van Antwerpen, die was ja. ook hartstikke jong begonnen. Ik vind dat heel typisch, mensen die zo vroeg met het weer geobsedeerd zijn. We hebben nu dus een nieuwe, tenminste hij gaat het eenmalig doen. En ik ben benieuwd of hij net zo goed kan vertellen wat voor weer het wordt.